Ja, goeienavond, uh, luisteraartjes. Je luistert naar Alloa Radio. Zonder Jacco, helaas. Het is, uh, ja, het is nu een beetje laat. In de, uh, deze opname dateert van uh, deze podcast van Alloa Radio. Dateert van vrijdag, nacht of uh, vroegermorgen. Zo je wil. Het is bijna 1 uur. En uh, het is uh, vrijdag 16. December 2016. Um, ja, ik wil even... Uh, um, uh, het is geen lange uitzending. Tenminste, uh, ja, podcast uitzending moet ik dan zeggen. Um, ik ben DJ Jaap, je naar Alaba Radio. En uh, ja, uh, mijn kerstvakantie is begonnen, dus vandaar dat ik het lekker... Laat kan maken, maar dat, ik ga het niet al te laat maken, want ik moet morgen toch redelijk vroeg op. Want mijn broer die komt langs om de laadsprekerboxen op te hangen aan de muur. Ik moet uh, even langs mijn werk om mijn, mijn kerstpakket op te halen. En dan moet ik mijn auto nog wassen. Ik moet de tuin nog een klein beetje op orde brengen, zover het uh, gaat. En voor de rest is het uh, saai en vervelend. Uh, thuis zitten voor de buis hangen daar heb ik geen zin in dus deze jongen gaat altijd achter de computer zitten televisie dat uh, gebruiken alleen maar als uh, informatiebron zoals zover we uh, niet belazerd worden door de uh, mainstream zoals jullie wel weten gebeurt dat uh, al zolang de radio en televisie bestaat maar goed het maakt niet uit uh, ik wil niet uh, uh, mijn eigen verlagen uh, met klagen en uh, andere vervelende uh, zaken, want het is bijna kerstmis en moeten we het gezellig houden. Alleen wil ik nog even één ding sparen over verjaardagen. Verjaardagen, ja jongens, ik, ik heb op zich uh, niks met verjaardagen. Ik vind het onzin. Uh, ik vier het zelf ook wel, maar dat doe ik alleen maar om mijn familie uh, Tevreden te stellen. Want ja, ze komen ook op mijn verjaardag. Dus dan moet ik ook bij hun op hun verjaardag komen. Maar liever niet. Niet dat ik een heikel van mijn familie heb hoor. Maar helemaal niet. Maar ik heb een heikel van verplichtingen, Een bloed van verplichtingen. Ik heb één verplichting. En daar ben ik wel mee. Zoals dat je moet werken voor je geld. En dat je goed uh, moet zijn voor je partner. Voor je gezin. En uh, voor je directe omgeving. Oké, okay, dat, dat kan ik billiken. Maar de rest van de wereld, eh, alle problemen, alle dingen, het eh, zal me worst wezen. Verjaardagen, ik haat het, ik haat het. Ik heb pas nog, ben ik naar een verjaardag geweest, vond het best gezellig, daar gaan we niet om. Maar het, eh, het ergste vind ik om er naartoe te gaan. En het is niet alleen dat, maar verjaardag ontvangen, daar heb ik ook een ontzettende... Hij kwam. En dat druk ik me nog netjes uit. want het liefst had ik uh, flink uh, staan vloeken. Maar daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Je ja, verjaardagen. Waarom zou je uh, de dood vieren? Want je viert in feite dat je een jaar eerder bij je grafkist uh, arriveert. Nou, het zoals je kunt doen, dat is je einde vieren. Wat je wel kunt doen, is een dag voordat je dood gaat... Uh, vieren dat je een fijn leven hebt gehad. En als je geen fijn leven hebt gehad, dan moet je het ook niet vieren. Nou ben ik nog lang niet van plan om Cassie te gaan, want uh, ja, ik zie die kist in de verte al naar me toe komen. En uh, hoe ouder ik word, hoe duidelijker dat beeld uh, zich vormt dat ik daar in die kist ligt. Uh, helemaal uh, wit, maar een beetje blauwer word ik dan. En uh, dat stel ik me wel eens voor als ik zo in mijn graf ligt. Over twintig jaar of zo, ik zeg maar wat. Misschien over zes jaar, ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Maar. Dan lig je daar in de kist. En begin begint een beetje uit te drogen. Je krijgt ingevallen wangetjes. Je ogen, die, uh, ja, je ogen gaan ineens openstaan. En uh, die beginnen een beetje raar scheef te staan. Je huid wordt uh, een beetje blauwig, dan groenig, zwart. Mummificeer je gedeeltelijk en dan begin je weg te rotten je wordt opgegeten door alle levende wezens die onder de grond leven zoals maden dat soort dingen, nou, dat ik wil jullie niet misselijk maken, sorry als je met je ochtend of avond ontbijtje bezig bent uh, ja, ik bedoel we gaan allemaal een keertje dood dus uh, ik heb besloten in het verleden om mij maar te laten cremeren als ik dood ga Ja. Lekker warm. Uh, mijn, uh, ja, ik ben een leeuw van het sterrenbeeld. En dat is een vuurteken. En ik ben nogal een warmbloedig mens. En een beetje hitzig misschien. Dus ik wil in het vuur uh, verteerd worden. Ja, ik bedoel, het hele open staat ook, uh, ja. Kijk maar naar de zon als de bron van het leven. Zeg maar. Het is vuur. Dat is ik ook, ook eindigen in het vuur. Ja, mijn lichaam dan, hè mijn lichaam. Nou goed, laten we het nou uh, eens hebben over uh, de, de, de, niet alleen de mainstream media, maar ik word ook een beetje gek van de onafhankelijke media, want uh, er is heel veel fake nieuws, dat weten we allemaal, is niks nieuws. Hoax berichten. En die worden nog vaak ook nog via de mainstream verspreid. Ja, dat is heel vervelend. Politici vinden dat vervelend. Zakenmensen vinden dat vervelend. Maar het publiek vindt het ook vervelend. En het is ook vervelend. En ik vind het ook vervelend. Waarom is dat vervelend? Omdat je mensen op een verkeerde been zet. Op een dwaalsport zet. Er kunnen zelfs oorlogen er ontstaan. moeten we niet hebben. Misverstanden. Mensen maken zich boos om dingen die er eigenlijk niet al aan de hand zijn. Ik bedoel, stel je voor dat, uh, uh, dat er een bericht komt dat uh, wij spreken, de Russen en de Chinezen Europa binnenvallen, terwijl er helemaal niks aan de hand is. En ze vuren ineens een paar uh, nucleaire raketten af uh, met kernkoppen, terwijl er niks aan de hand is. Nou jongens, ja, vind je het gek dat ze dan terugvuren? Uh, ja, toch? Ja, ik, ik hoop het niet, natuurlijk. Maar dat kan dan gebeuren, hè, dat er per ongeluk een oorlog uitbreekt. dat ze na dan pas achterkomen als er zoveel miljoen doden zijn gevallen van shit. Dat was een uh, vergissing van beide kanten dan. Ja, logisch dat de een reageert op de ander. Ja, weet je, ik wil ook nog eens even reageren op al die nieuwe politieke partijen die de, de laatste tijd zo uh, uit de grond uh, bijgestampt worden. Ja jongens, Nederland is een klein land met uh, zo'n 17 miljoen inwoners. En uh, zo uh, verdeeld tot op het bot. Ik denk, bij mijn eigen, ja jongens. Hoe moet dat verder? Vroeger had je twee of drie grote partijen. Of vier. En die maakten de dienst. Aan ja, de ene keer had je dan een centrum rechts kabinet. Dan weer een centrum links kabinet. Maar het was altijd een beetje rondom het midden. Dan op de ene keer... Uh, de Liberalen wat meer invloed, de andere keer de Christendemocraten. En zoveel jaar later weer de, de Sociaaldemocraten weer wat meer invloed. Maar het bleef altijd een beetje rondom centrum links of centrum rechts. Maar de laatste tijd uh, groeien allemaal van die kleine rechtse partijtjes. Uh, Geurder. Uh, links uh, wordt steeds minder populair, alhoewel, ik wel moet zeggen dat B66 -60 en GroenLinks het ook niet echt slecht doen, maar de P van de A gaat slecht mee. De SP, ja, dat is ook nou niet echt om... Dat je zegt, nou jongens... Ja, eh, ik weet ook niet meer wat ik moet stemmen hoor, nou, eh, Ik ga niet zeggen wat ik ga stemmen, maar het wordt in ieder geval sowieso geen, eh, geen... populistische partij. Sowieso niet, dus... Eh, <coughs> eh, maar ik ga op een beetje een gematigde partij stemmen. Een gematigde partij. En... Eh, Maar ik wel een beetje doodziek van jongens. We hebben maar 17 miljoen inwoners, 150 kamerzetels in de Tweede Kamer. En straks hebben we weer iets van uh, 16 partijen ofzo. Uh, die straks in de Kamer zitten ik denk, ja jongens, we moeten een eenheid zijn. Een eenheid, weet je. En dat komt zo alleen maar goed uit, want ze lekker stoken en dit en dat. En ja, nou beweren ze weer dat de Russen de, de verkiezingen in Amerika hebben beïnvloed. Digitaal. Dat Trump uh, gewonnen heeft dankzij invloed van de Russen. Ik ik betwijfel het, Ik vind het allemaal een beetje flauwekul allemaal jongens. Ik bedoel, je kunt toch zelf nadenken op wie je wil stemmen. <laughs> ja. Ik bedoel... Uh, ook onder Trump heb je een dreiging waar het oosten. Want ja, die Trump die denkt er wel, wel makkelijk over. Maar ja, aan de andere kant zeg ik, het Westen is ook niet helemaal 100% eerlijk. Zuiver, uh, uh, we, we worden slecht en uh, ja, uh, niet helemaal volledig geïnformeerd voor de situatie. de oorlog in Syrië worden we uh, dingen voorgehouden wat uh, of niet waar is of. of uh, uh, verzwegen wordt, dat uh, dingen niet worden vermeld. Dat we weer via de uh, alternatieve media moeten horen of lezen. Via het internet. En dan moet je ook afvragen of dat wel klopt. Jongens, ik heb zoiets van, ja... Ik vind het allemaal prima. Um, uh, weet je, ik, ik, ik, ik heb zo eens nagedacht. Uh, ik denk wel eens... Uh, waarom zou ik me druk maken, weet je wel? Waarom zou ik me nou druk maken? Nou, ja. ik, uh, ik heb besloten om lekker te genieten van het leven. Ik denk dat ik van de. Uh, ik heb nou kerstvakantie vanaf vandaag vanaf vrijdag de 16e. Uh, ik heb besloten om eens lekker uh, de stad in te gaan en wat mooie foto's te maken. Ik ben geïnspireerd door uh, Jacco om in zwart-wit te fotograferen. En dan ga ik dat nog eens een keer bewerken. Dat die foto's toch nog een klein beetje gekleurde tinten hebben. Of uh, toch iets anders als uh, wat de meeste fotografen doen. <tie> en uh, ja, gewoon als hobby doe ik dat dan. En uh, die ga ik allemaal bewerken. Allemaal zwart-wit. En uh, dan ga ik ze bewerken daarna. Een beetje een soort uh, ja, kunstobject voor maken. En ik ga me niet meer druk maken over de politiek. Ik heb uh, bepaalde groepen van mijn Facebook afgesloten, Miethard. Uh, ik, ik volg uh, gedeeltelijk dingen nog wel, maar ik uh, ik heb zoiets ik ga lekker genieten van het leven. Ik ga leuke dingen doen. Uh, muziek. Uh, ik zit nog steeds een boek van Willem de Ridder te lezen van een Handboek voor uh, Spiegellogie. Uh, ja, zelfkennis eigenlijk, hè. Uh, um, Dat wil ik eens een keer uit gaan lezen, want ik lees af en toe een stukje, maar... Ik wil gewoon een keer in één keer uitlezen. Gewoon ah, wel aandachtig natuurlijk. En dan... Uh, ja, ik heb... Um, even hoor. Ja, dan wil ik gewoon in de kerstvakantie gewoon lekker uh, genieten maar ik ga niet meer ergeren ik, ik, ik, ik denk maar, uh, het voornemen voor het jaar 2017 en alle jaren daarna die ik nog krijg om me niet meer te ergeren aan dingen dat ik heb, zoiets heb van je kan er toch niks aan veranderen uh, het hebt toch geen zin en waarom zou je er tegen schoppen het heeft geen zin doe lekker waar je zin in hebt en wat er om je heen gebeurt Zo so wat kan jou het schelen nah. Laat de Russen maar komen. Laat de Chinezen maar komen. Uh, laat Wilders maar premier worden van mijn part. Wat kan mij het allemaal schelen? Ik leef mijn leven en dat een ander zich daar druk om maakt, dat is zijn of haar probleem en niet de mijne. Ik leef mijn leven en wie mijn leven dwarsboomt, of het nou mijn buren zijn, uh, mijn vrienden, mijn familie. De maatschappij of de politiek. Die krijgen van mij gewoon een enorme schop onder zijn reet. En ze ook opdonderen. Wegwezen. Bemoeien niet met mijn privézaak. Klaar. Maar voor de rest vind ik het allemaal best. Een dikke middelvinger voor iedereen. En uh, ik zou zeggen. Uh, ja jongens. Uh, misschien dat ik nog met Jacco nog eens een uh, podcast uh, uh, uitzending ga doen. Deze maand. Dit december maand van 2016 uh, Ehm eens, eens kijken Dan wordt het wel uh, omlijst Met wat leuke rechtenvrije muziek Dus nou Luisteraartjes uh, Dat was het dan uh, Ik zou zeggen Nou ja uh, Misschien uh, Misschien zaterdag of zondag of Volgende week woensdag of zo. Het ligt eraan Want Jacco moet ook wel eens s'nachts werken dus Dan gaan Jacco en ik weer eens een fijne podcast-radio-uitzending maken voor Aloha Radio. Dit was DJ Jaap voor Aloha Radio. Voor de podcast van week nummer 50. Voor vrijdag 16 december 2016. Tot de volgende keer. Bye-bye.